Genuur. Paniekzaampassen met het NOS journaal. Het nieuwe coronavirus is voor het eerst opgedoken in Europa. In Frankrijk is bij twee mensen een besmetting vastgesteld. Het gaat om iemand van 48 in Bordeaux en iemand in de omgeving van Parijs, over wie nog weinig bekend is. Ze zijn allebei in China geweest en liggen nu in het ziekenhuis. De Franse minister van volksgezondheid zegt dat er waarschijnlijk meer besmettingen zullen volgen. Het virus werd vorige maand voor het eerst geconstateerd in de Chinese miljoenenstad Wuhan. Bij een aardbeving in het oosten van Turkije zijn zeker vier doden gevallen. De aardbeving had een kracht van 6,8. Het epicentrum lag in de provincie Elase. Twee mensen raakten gewond toen een gebouw instortte. Ook auto's raakten beschadigd. Op video's is te zien hoe mensen in Elase tijdens de aardbeving naar buiten vluchten. Bij de Iraanse vergeldingsaanval begin deze maand op twee Amerikaanse bases in Irak... zijn 34 militairen gewond geraakt. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Defensie. De militairen hadden hersenletsel. De helft van hen is inmiddels weer aan het werk. De anderen worden nog behandeld. Kort na de raketaanval zei president Trump dat er geen gewonden waren. Later moest hij daarvan terugkomen... toen duidelijk werd dat zeker elf militairen gewond waren geraakt. De Wereldhandelsorganisatie WHO komt met een nieuw orgaan... voor het oplossen van internationale handelsconflicten. Onder meer de Europese Unie, China en Canada hebben daarover afspraken gemaakt... Amerika zit er niet bij. Er is bij de WHO al zo'n soort orgaan... maar de Amerikaanse president Trump blokkeerde steeds de benoemingen van nieuwe leden. Volgens hem werd er te vaak in het nadeel van de VS beslist. Omdat de termijn van de leden afliep en er geen nieuwe konden worden gekozen... was de oude organisatie machteloos geworden. Het weer. Het is bewolkt en over het algemeen droog. In de loop van de avond lokaal mist. In het zuiden gaat het vriezen. Morgen grijs en kil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 Twee rare vogels. Gewoon zo hier in het wild. En nee, wild zijn ze. Ho, ho, ho! Ik hoop dat je er klaar voor bent. We zijn er weer bij, twee uur lang op jouw CVM Zandvoort. Mijn naam nou is DJJK en we trappen af met deze nieuwe plaat van Fedder Le Grand en Just Come Be. Met dancing shoes. Nou ja, dancing shoes, dat hoop ik wel vanavond. Tot en? Ja, Een beetje de voetjes van de vloer hier. Sowieso. Zandvoort's grootste dansbroer. Hij is weer wagenwijd geopend. En er mag gedanst worden hoor. Gooi die taal, zes maar aan de kant. Zit je op de weg? Blijke baan. Dat wou ik net zeggen, maar pas een beetje op. Gisteren ging het ook een beetje verkeerd op de kost verloren staat. Ja. Tot er eentje in de tuin geparkeerd. Oh. Misschien waren daar ook wel wat andere dingen aan, want daar laten we ons verder niet over uit. Maar ja, dat ging een hekje. Hé, hey, het hek gaat er vanavond wel gewoon vanaf. Of het dak gaat er vanaf. Twee uur lang, natuurlijk, zoals je gewend bent. The one and only DJ Dion Sidney vanavond een uur lang nonstop hier in de mix. Vanaf tien uur wel te verstaan. Ja, wat hebben we nog meer allemaal, Dennis? Uh, heb jij nog jouw nieuwe updates allemaal gehad met nieuwe tracks? Ja, ik heb een hoop nieuwe tracks Een gehad. hoop nieuwe tracks, ja. ja. Deze, deze van Vettel Krant, daar was er één van uh, natuurlijk. Ja, onder andere. Hebben we nog een kleine, ja, piece of cake wat je al uh, uh, wilt vertellen? Een nieuwe Chesto. Een plaat? nieuwe Chesto, ja. Oh, dat is leuk. Want ja, we zitten toch al langzaam, maar zeker nog honderd dagen tot de uh, Formule 1, Dutch ja, Grand ja, Prix. Ja. En ja, ja een van de namen die genoemd wordt om toch nog hier op te treden tijd hier in Zandvoort, zei het in Bloemendaal, is de one and only chess zo. Dus ja, dat ja. belooft nog wat. Ben heel benieuwd. Dat zeg ik ook. Hebben we nog uh, die racetrack voorbij zien komen. Want we zagen, uh, van de week hadden we even onderling contact. Ja, dat doen wij soms wel eens. Ja, ja. En er schijnt al een racetrack gemaakt te worden ook. Ja, klopt. Dat ja, die uh, is er, er al, al hoor. Ja, hij, al. hij is er al, maar... Hij gaat gebruikt worden voor uh, een welbekend benzinemerk, wat ik uh, vernomen heb. Ja, voor een. Uh... Oh, jij, jij wil hem gelijk. Uh, nou, laten ik ga het horen. Ik heb hem eigenlijk al klaarstaan. Ja, ik wil het uh, straks nog eventjes erin gooien. Ja, maar die, ik, we kunnen hem voor uh, straks. We kunnen hem even in de playlist zetten. We zetten hem in de playlist. Nou ja, wat hebben we nog meer allemaal? Nou, ik heb heel een nieuwe muziek die uh, pas uh, over een tijdje uitkomt. NFI. Dan zeg je, ja, wie? Nou, samen met uh, Riton. Oh, van. Uh, Dr. Love. Dat wou ik net zeggen. Die hebben een nieuwe track. Ja, je herkent die stem uh, gelijk. Maar ik vind hem lekker, hoor. Oh, ik zeg uh, een nieuwe D-Smash. Ja. Mark by words. Misschien komt hij op Slam FM ook nog wel voorbij, maar ja, see je it, weet het. See it first. We gaan straks ook nog even naar de charts kijken. Maar eerst deze track, hoor. Oh, wat is lekker. hij lekker. N.F.I. Ja, je vingers jeuken ja, om hem af te spelen. Oh ja, hij, hij zit onder de knoppen. Oh, oh. N.F.I. en Ritten... Don't Talk to me. Dit is Sien. Met nu exclusief. Brendan. baby, I wanna know ya. But do I look like I want to chat now? No. Baby, I ain't over there by the side. I'm in the middle of the floor. It's not like I've been out here all night. You could have said, hey, like half an hour. to me. van hè, lekkere groovie ja. Alessio Motti en Merco Martini met Studio 54, Smooth hij komt uh, binnenkort uit op uh, het label Hot Fingers, oh. ja, dat is een leuk label hoor, ja, ja, ja. Uh, welbekende artiesten, maar, uh, wat hebben we er allemaal wel niet op, uh, Richard Trey volgens mij, wat er ook nogal op uh, verschijnt altijd, uh, ja. op dat label Hot Fingers, ja. Ik zeg gewoon, ik vind het lekker en ervoor natuurlijk fi en Riton met Don't Talk to Me. Ja, houd die in de gaten. Ik denk dat het zomaar echt een D-smash wordt hoor. Dat uh, gewoon. Maar ja, eerst de C-smash. De, sprak... de c It Smash-keken, we hebben wel wat. De See It Smash. Daar uh, uh, ja, moeten we ook een keer wat op verzinnen. maar... de ja, See It Smash. Wij, wij gaan nooit zo in de herhaling, hè? We nee, uh... We doen altijd wat nieuws. Dat, dat, dat werkt nog veel beter. Maar jij hey, kwam ook met een idee om met, uh, voor de Formule 1 een uh, plaat te maken met racegeluiden. Nou, we, we hebben natuurlijk, uh, afgelopen jaren hebben we natuurlijk ook de nodige races gedaan. Ja. En ook uh, de uh, Jumbo-dagen waren hier een groot succes. Of de Max Verstappen. En, en toen zijn we een beetje gaan frieken tijdens die uitzending. Ja. Want heel toevallig hadden we nogal een paar MP3-wakjes uh, uh, hier, hier een liggen. En een oude wit Ja, dit en, en wat krijg je dan voor racegeluiden? Nou ja, dan krijg je wel even wat leuks. Ja. Maar, ja, dat idee wordt hier toch uh, snel opgepikt. Want we gaan eventjes kijken. Mark, niemand minder dan Mark Knight, die weet er ook wat leuks van te maken. En dan krijg je dit een beetje. Het is, het is uh, voor uh, Esso. Wel bekend merk natuurlijk in de Formule 1. Ook bij en, de, uh, de benzinepomp. Ja, ze, ze vroegen van Aston Martin, Red Bull Racing Honda. Vroegen ze om eventjes wat leuks te doen met het racegeluid van zijn Formule 1 wagen. Ja. Nou ja, het is gewoon de the sound of synergy. En jij vond hem in het begin, je me, dat je denkt van no. Ja, hij, hij is misschien wel een beetje ja, duf. De... Ja, maar toen misschien... ja. ik binnen luisterde, dacht ik: oké, okay, dit is heel vet. Als je dit als uh, zo de tussendoor hebt wat, wat denk je als opener? Als je op het, op het circuit mag draaien en dit als opening set, man. Ja. Nou, ik zou het niet gelijk als opener doen hoor. Nou, ja. nou, tijdens de hoogtepunt. Gewoon een beetje in het midden van je set, weet je. Na het half uurtje, jij je uh, op je piek bent. Maar niet alle race-liefhebbers die houden zo van deze ja. uh, sound, denk ik. Ja, maar dan moeten ze, gewoon, dan moeten ze niet naar het circuit gaan. Ja, nou ja, dat zou leuk zijn. Als je niet van die soundtrack houdt, dan ga je niet naar het, het zou... Nee. Nee. Dat is zo. Maar ja, Mark Knight is toch een andere <laughs> opgave. <Ja. laughs> maar ik ben heel benieuwd hoor. Oh, misschien komt hij oh, ja. wel voorbij. Ja, maar misschien kunnen wij er ook uh, onze eigen twist aan geven. To be continued. <laughs> Hou in de gaten. Zeker te weten hè. En als we deze nog op de achtergrond hebben... Wat hebben we nog voor mooiste uh, voor nieuwtjes? Want ik zag namen voorbij komen. Ik zag namen niemand minder dan Martin Carricks en Chesso. Die komen op Tomorrowland. Ja, maar ja, Martin... wat, wat is daar nieuw aan? Ja, oké. Okay, uh, dit is gewoon een retourtje elk jaar weer. Ja. Martin Carricks, Chesso en Army van Buren... zijn drie van de 600 artiesten dit jaar op Tomorrowland. Verzaam. Gezondheid. So, de plantjes hoeven ook geen water meer. Nee. De... de coronavirus is hier ook al naar binnen gedrongen. Nou, well. Ja. Het Belgische festival heeft vrijdag vrijwel de gehele lijn bekendgemaakt. De verkoop begint deze zaterdag. Tot de grote klappers op de Avisio onder meer. Marshmallow, Steve Joki en Dimitri Vegas en Like Mike. Het populaire Festival telt dit jaar maar liefst 17 podia. Jezus, hoe ja, waar moet je nou heen? Ja, inderdaad. En ja, tot de grote klappers, dus deze namen. Het festival biedt dit jaar ook ruimte aan iets minder automatisch met de geassocieerde ex als de jeugd van tegenwoordig. Rudimental, Basement Jacks en The opposites. Er is ook een retrofeest met naam als Scooter of Dahool. Hypa. Er moeten nog enkele enk extra namen worden plaats, uh, of uh, bekendgemaakt hier zo. Ja, Tomorrowland vindt dit jaar plaats van 17 tot 19. En van 24 tot 26 juli. Dus ja. Maar als je nog die extra namen. Als je 17 podia's moet vullen, dan moet je nog heel wat extra namen bekendmaken. Uh, ja, het, het gaat wel uh, flink door, hè? Maar ja, ja je, kijk, je kan ook uh, het ene weekend uh, hetzelfde weekend uh, of als ja, het andere ja. weekend. Ja. Maar als ik hier zo zie staan, dus ik zie hier Martin Garrix, Chester en Armer van Buren. Dat zijn zomaar de namen die hier ook in Zandvoort uh, rond gaan komen. Dat zou uh, heel bijzonder zijn. Wat uh, de opposit, geloof ik, of die tegen tegenwoordig een van die twee, die werden ook al genoemd hier om in Zandvoort uh, sowieso te komen. Ja, in het dorp of zo, hè? Of, uh, tijdens nou, daar gaat hier zoveel... We hebben ja, van onze je, bronnen je hoort, vorige week... Je hoort, ja. <laughs> Ah, ja, ja, ja. Ja, ja. Die, zegt, die zegt, er komt een uh, 5 teetje gewoon hier in het dorp. Zo. Ja, ik heb uh, gehoord natuurlijk uh, dat er op het circuit uh, de nodige namen komen. En ja. dan, de die... hoofdtekst zijn nog niet bekendgemaakt, maar ja. Ja maar, je... ja. ja, maar jij vertelde mij in het begin van de uitzending ook een uh, klein nieuwtje. Wat en... nog niet helemaal... Uh, nee, nee, ik kan er ook nog niks nog... over zeggen. Ja. Ik kan er niks over zeggen. Maar het klonk heel spannend wat je vertelde. Het zou plaats gaan vinden in Bloemendal. En het, ja, het zijn... Grote namen. Meer kan ik niet zeggen. Oké, okay, we See het first. To be continued. Dat dacht ik ook. Maar het gaat verder. Het gaat verder straks, joh. Ja. Later als even. Uh, meer zeggen we niet. Maar ja, <laughs> wij gaan ook even weer verder. Ja, wat heb je voor ons klaarstaan? Want uh, Stef Campo, dat is uh, geen onbekende jongen, hè? En ja, in and out of my life. Die zal al eventjes uit. Maar hij is nu in een lekkere remix gekomen... Niemand minder dan John Jake Terry. Je kan hem uh, kennen van uh, de favela in Amsterdam. Hij heeft nu zijn eigen remix op Spinnen. Dit is Stef de Campo, In and Out of My Life. Straks, See It Sessions, Part 2: Met DJ, die hond, Sydney, een uur lang live. You, en natuurlijk, die the charts, ze komen eraan hoor. Echt 106,9, 104,5, meneer. In and out of my life. Denk ik, een beetje bijbehorend, want ja, dit was dan de one and only DJ Jean met oh, Carriage Rhythm Jezus. in de San Sebastian remix. En ja, volgens mij produceert uh, DJ Jean vrij weinig zelf. Hij hey, respect de skills, hè? Ja, tuurlijk. Uh, het is mijn uh, hey. jeugdheld. Fuck it. <laughs> nee, het is mijn jeugdheld, uh, ja. ja jouw uh, draaimaatje ook ja, wel. Het is ook bij, de, is ook bij Scratch held, toen hij ja. bij je uh, stond. Ja, maar ook uh, gewoon uh, jouw... Uh, ja, ja, ja, ja. Je hebt je met hem gedraaid. Ja, ja en, zeker. En deze MC ook, uh, die is helemaal lijp uh, van jou. Ja, dus, ja, ja. ja. ja. Nee, ah, ja die is, uh, maar die MC is ook helemaal lijp, punt. <laughs> Oké, okay, ja, ja, ja, ja. Exit Barbie, hè, inmiddels. Uh, ja, ja, ja, ja. Dat ja. is alweer uh, verleden tijd. Ja. ja, ja. Hij heeft wel een leuk filmpje opgenomen. ja. <laughs> <laughs> Jongens, ja, oh, oké. Okay. Uh, bad Boys ik, for Life. Uh, ik bemoei niet. Hé, hey, maar uh, ik kreeg net uh, wat binnen, Dennis. Uh, een ID. Meen je niet? Ja, een ID. En dan zeg jij van: Oh, dat, dat klinkt spannend, maar ze mogen nog niet bekendmaken wie het is. Maar ja, wij, wij van zie het. Wij doen gewoon raadje-plaatje live. Hè? Dat, uh, ja, ja, ja. We uh, uh, uh. gooien me gewoon even in. Oké, okay. en dan, dan, dan moet hij stoppen, hè? Eigenlijk uh, zo. Wat was dit? Ja, ik hoorde niks, dus ik uh, weet het niet. Jij hoorde niks? Nee. Koop toch eens een keer een fatsoenlijke uh, koptelefoon. Ja, ja, maar ik kan altijd zuinig... wel met die Airpods. Ik, ik moet er zuinig mee doen. Er zuinig mee doen. Oké, okay, nou, dan gaan we hem nog een keer in de herkansing uh, doen, Dennis. Is dat, uh, is dat een optie? Ja. Oké, okay, komt die. Komt ie. Dub dogs en bascar. Kijk. Huppakee. In de Dub Dogs en Bascar. Dat wou ik net zeggen: hij is officieel nog niet uit. Wel officieel bij Sea-it? Wel officieel bij Sea-it, want uh, we krijgen een uh, pre-order overal. Dit is uh, dus Dub Dogs en Bascar En niet ID, maar gewoon Infinity. Ja, uh, niet... En er staat echt bij die promo: vertel nog niet wie het is. Sorry. Oh, oh. Sorry. Oh, oh, oh, bad boys. Oh. Bad boys. Oh. En ik vind het mooi, hè? Dat zie je op internet... You can be the first one who's checking out this release. Nou, just pre-save this truck right now. The, the second one. <laughs> helaas, helaas. See it was je voor. See, ja. it, see it first. Zoals we altijd al zeggen. Eigenlijk moet je gewoon op die site kunnen komen... en dan gewoon een logo van See it first eronder. Ja, nou ja. Dat zijn, dat zijn dat wel de, de leuke dingetjes, hoor. Daar ja. nou, zal we gewoon gaan draaien. Ik ja. vind het een waanzinnige plaats. Ik ook. Hè? ID van Infinity, of gewoon de Dub Dokter in, in, in, in de ID Edit. Dit is See It, jouw exclusieve radiostation. Oh, you know Zometeen nog meer vanity. nieuwtjes. Oh, you know the Charge en de One in Self, in The Old City, een uur lang live in de mix. Oh, op het label Club Sweat. En ja, zo zo, oh, met alles. See it first, hear it first. Hier bij see it, hoor je ze gewoon... Wij maken dit jaar eigenlijk uh, zo live. Hé, hey, maar uh, ik krijg hier een berichtje binnen, Dennis. Vertel. Een, be een berichtje binnen van Marloes. En Marloes zegt, maar, ik vind er nog een beetje tand vanavond. Een beetje te soft. Ja, een beetje te soft. Ze zegt, oh, ik, wil, ik wil het wat harder hebben. Oké. Okay. Nou, jij, jij zegt nou. ik heb wel wat. Ik kan het er geven, hoor. Ja, jij wil wat harders geven. Nou, ja. Billy the Kid. Of ja. is het tegenwoordig Billy de the Kid? Hij hè. Oh, uh, internationaal gegaan. Het Dan uh, kan dat allemaal niet meer. Het hè. Oké. Okay. Billy the Kid. Nou ja, dat staat wel voor een rammer. I've seen it all. Nou, we gaan meemaken of je het allemaal gezien heeft. Dit is Billy the Kid. With Kit, I've seen it all. Op jou's CVM Salford. See it in the house! Hey, Marloes, hij mag wat harder, hoor. Zo, voor. Hè? jeetje. Je hebt oh. nog vier seconden. Dat, nou, dat, dat is scherf uh, vanavond. ja yeah. Oh, wat een lekkere plaat uh, was dat. Het was yeah. even een beukertje even voor een Moloes. Even een klapper. Ja, we, we zaten hier eventjes uh, zelf uh, te kijken van wat is hot en wat is gewoon goed. Ja. Nou, ik kwam er eentje tegen en uh, daar zeg ik van, oh, dit is er eentje. En ja, wil je hem horen, Dennis? Ik wil altijd vet Wil doen, je wat hoor. horen? Nou, ja. dit is uh, l 4 Barbara Tucker met... Think! Ja, daar is tegen van, oh, dat, uh, dat. Ik zit e e you al your helemaal your een beetje in de sfeer met vroog. Eerkees. Ja. Beetje, beetje house Dat is ook weer binnenkort, hè? He? Binnenkort. You, maar dit is your echt zo'n lekker doel. De Mike your Freak your Fire drums up. Ook nog niet over uit, maar ja. We knallen we gewoon in. Dit is hier. Laten we maar knallen, hoor. en de DJ's tijd gewoon bij jou zie je Pemzalvoort, zie je het in de house en het is er weer tijd voor de chart let me tell you zit je er klaar voor Dennis? ben je er klaar voor? Let me tell ik zie hier iemand hevig stuiteren nog op deze plaats van Barbara Turker me met Tink hij zit helemaal te wachten hè. ons enige DJ die ons zit die zit altijd met zijn Ah, ik ben nu in de studio. ja, je moet het een beetje afwisselen ja ja de Mick Free Fire drums, oké, een quantize, en toen was ik er klaar mee. Hè? Hey. Ja, ben je, ben je, er ook klaar mee of niet? Nee. Nou, ja. nou, even weer op adem komen. Even op adem komen. Ja, we pakken de charts er gewoon even bij en nog even snel. En we hebben wat moois hoor. Want deze week in de charts op nummer 10... vinden we Music Is My Way Of Life van de Lovers Lekker Lekkere Soulful House, Lisa Millet. Dr. Parker of Soul Curry. De zeker lekker. En nog negen. Een plaat Die ik ook nog wilde draaien, maar geen tijd meer gebruik. Body and Soul van J. Vegas. Deze gaat ook hard door. Oh. Ik ben een beetje fan aan het worden van J. Pegas. Dit zijn. Uh... Ja, zijn remixes, zijn covers van uh, de platen uh, heel vet dat worden. Gewoon netjes gedaan. Ja. Hij komt uh, uit op uh, Hot Stuff uh, Records. Ja, dat doet zijn naam eraan. Gewoon het vokaaltje netjes gelaten. Nick weer aan veranderen. Op nummer 8 vinden we deze week Oliver Dollar met Testified. Scan 7, The Way of the Seven. Samen met Daniel Steinberg. En Scans natuurlijk, Ook oh, Classic Music Company. Zelfs Siri vindt het fantastisch. Ja. Die wil erop reageren. Ja. Maar helaas, even ha, kon, geduld. Ha, Op nummer 7 vinden we Mark Di en Liz Jay met Surrender. Surrender in de Dario Datis Mix. Ik vind ik erg lekker deze. Ik heb deze al een tijdje in relatie, hè, hier? Ja, maar ik vind hem heel goed deze. Defected 59. Altijd, altijd uh, op nou, 593. 593. Ja, <laughs> echt zo makkelijk dat te doen. Ja, ja. Hij blijft lekker. En op nummer 6 vinden we de DJ Lawyer met On the Beat. Oeh, ja, lekker. Lekker een beetje lekker. nu disco en... En, in die dance. Dan nee, ben ik veel origineel al goed van deze. Dus ik word toch meteen vrolijk als ik dit hoor. Ja, dit, dit, dit is gewoon toch top, ja. Oh. Gewoon, kun, kunnen we niet gewoon een dispo bal hierop hangen? En een paar van die gekleurde tegels. Daar heb je hem nog niet gedaan in de kantine hier. Oh, hangt hij er? Ja joh, helemaal oh, okay. nou, Op Nummer 5 vinden we. Runaway van Bobby D'Ambrosia. En La Sala. Michael Gray, leeft die ook nog. Tuurlijk. Die, die is juist weer onder de steven aan. Ja, die is weer uh, lekker feest. En lekker overlabel Zorfurik. Op nummer 4 vinden we Barry Kips met Move On. Ja leuk gedaan die naam oh. oh wat goed dit Dan wil je toch geen idee meer? Nou ik zweer het je, ik wil eigenlijk geen beat for charge doen, alleen nog maar source. Op nummer 3 vinden we Supernova en Marley Monroe met Kent Stenet Lekkere uh... 594D. Lekker een shuffle plaatje. Komt deze straks Laak ook voorbij je bij je of de niet? De Misschien. Ik vraag hem aan. Oké. Okay. Ja, hier zit toch ja, wel wat ja, voor de trots. Dus gewoon een zoekje bij je. Je kan nu ja, zoekjes ja, doen, wordt volgende week gedraaid. You know en dan op nummer 2 vinden we NUA met Viben. Niet voor uh, met kaliber met Viben. Oh, lekker dit ibiza pizza zoutje erin. Heerlijk. En dan die welbegeerde nummer één plek. Adina Howard met Mindreader. In de Opolopa Rimi. Oepalopa Rimi. Ja, zou we hem hier in de wandel hangen. Ja, ja. Hij komt wat uh, de 31ste uit, maar. Ja. Dan heb je een paspoort. Ja, leuk, leuk, leuk allemaal, maar we, moeten we, doen, verder. we doen er nog even eentje. De unknowns. 7 met One Two Step Op de Clap Your Hands EP Van Raw Authentic Zometeen naar het nieuws weer verkeer Van 10 uur ik hier hoor Een uur lang nonstop in de mix The one and only DJ Dion Sidney Hou gewoon lekker hier